Voor het parlement waren het dranghekken en politiewagens gezet... en er was 1500 man oproeppolitie op de been. Toen betogers door de barricade braken, greep de politie in en voerde charges uit. De politie sloeg betogers met knuppels. Er is zeker één gewonden en zeker drie betogers zijn opgepakt.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 it Uw oude parketvloer weer als nieuw? Kijk op bruinzeelparket.nl Langs de lijn met Jeroen Stomporst. Goedenavond, een volle voetbalavond in de tweede ronde van de KNVB-beker bij Langs de Lijn. Rodier EC bijvoorbeeld neemt het op tegen Pek Zwolle. Frank Wilaar kijkt. Een uurtje zijn we inmiddels bezig. Er zijn nog geen goals gemaakt, maar er zijn al wel legio-kansen geweest. Nemet, de spits van Rodier EC, in zijn eentje al vijf behoorlijke tot hele goede kansen gehad. Hij heeft er niet één ingekregen en Zwolle had een penalty moeten hebben voor de rust. Maar Benson werd volgens uh, scheidsrechter Blom niet uh, tegengehouden door uh, het been van Kurto. En dus kreeg Zwolle niet de penalty. Ja, zo kun je ook nooit een doelpunt maken. En dus na een uur voetballen nog altijd die 0-0 op het bord. En zometeen een uitgebreid overzicht van alle wedstrijden tot nu toe gespeeld uh, in die tweede ronde van de K.V.B. beker En we blikken ook vooruit op de kaker. Morgenavond Utrecht tegen Ajax in de K.V.B. beker En als het aan de supportersvereniging ligt, gaat het spoken in de Galgenwaard. Het publiek wordt opgewarmd met een licht- en geluidsshow. Klopt. Dus, uh, op de Europese velden is het nog nooit vertoond wat wij gaan laten zien. En daarom uh, iedereen die... Uh die aanwezig is, hoop ik ook dat ze op tijd aanwezig zijn. Zodat iedereen kan meegenieten van hetgeen wat er gaat gebeuren. We zijn benieuwd. In Breda zit de stemming er al een tijdje goed in. De Brabantse club viert haar honderdste verjaardag. En een van de clubiconen, Bertus Kwaars, legt uit... waarom zijn club nou zo bijzonder is. NAK is een, een club die, als je de foto's van vroeger bekijkt bestond uit Louter, eh, jongens uit Breda of uit de omgeving. Bertus Cuars, zo heet hij echt. En, eh, dat moet je goed uitspreken, want het is immers een clubicoon van Nactus. Zo direct veel meer. En we gaan ook praten met Rob Rekkers over het teveel aan buitenlanders... in de nationale hockeycompetitie. Dat, eh, dat tot 11 uur in langs de lijn. Eerste divisionist Ahead Eagles bereikte de laatste 32 van het KVB-Bekertoernooi op sensationele wijze. Gaan we zo naar uh, luisteren. We eerst even naar Roda Pekswolle, Frank Wilaert. Uh, 61 minuten zijn we onderweg. Het is nog 0-0 in Kerkrade. En het is uh, alles behalve een goede wedstrijd. Het is in ieder geval open. Er zijn genoeg kansen geweest om doelpunten te maken. Alleen het is bij de ploegen niet gelukt om de bal tegen de touw aan te krijgen. Nu weer een aanval van uh, Rode C over de rechterkant. Hupperts die komt van Hintem niet voorbij. Kan uh, Mokhtar daar oppikken. Begon als uh, rechterspits. Is inmiddels linkerspits geworden. Nu er wat uh, gewisseld is bij uh, Zwolle. Hij blijft uh, in balbezit. Wordt uiteindelijk gestuurd daar door Danilo, de controlerende middenvelder van Roda SC. Zwolle houdt wel een ingooi over uiteindelijk. Van Hintem gaat gooien. Kan dat ver? Benson had er eigenlijk niet op gerekend. Neemt dan die bal net niet goed genoeg aan om in één keer door te kunnen lopen richting Kurto. En dus rolt de bal zo in de handen van de Poolse doelman en kan Roda weer een aanval gaan opbouwen. Maar Zwolle staat heel ver door te dekken tot op de achterste linie van Roda aan toe. Neemt daarmee dus het nodige risico. Maar het zorgt er ook voor dat het weer in balbezit komt. Want juist omdat het zover ...doorloopt, komt de lange bal en die wordt achterin keurig opgevangen door Latchman. Maar als Latchman dat dan goed doet, heeft Pluim ineens geen controle meer over de bal. Op het moment dat hij hem diep wil gooien over de verdediging van Roda heen... ...raakt hij met zijn linker en rolt de bal Pardoes over de zijlijn heen. Zo'n wedstrijd is het dus. Er gebeuren allemaal dingen die je helemaal niet wilt. Als je denkt, ik heb een open schot, de bal totaal verkeerd raken... ...en dan bijna via de hoekvlag nog de bal uit zien gaan... Dat soort zaken. Zo'n wedstrijd zitten we eigenlijk naar te kijken. En daarom vallen er dus ook geen goal. Daar gaat Hupperts weer. Nu wordt hem opnieuw de voeten dwars gezet door Van Hintem. Opnieuw de bal diep gejaagd richting Benson. Die verliest het duel van Wielaert. Wielaert die dan de bal breed geeft. Donald die diep gaat. Ook daar komt de bal uiteindelijk niet terecht. Ashente zit er goed tussen. En dan zijn we weer bij Moktar. Moktar die even de bal aanneemt. Even probeert het 1-2 aan te gaan met Benson. Maar die legt terug naar Ashente. Ashente levert zomaar in bij Hupperts. En dan kan nemen en die uh, heeft al zoveel kansen gemist. Die moet je niet al te veel kansen meer geven. Want uiteindelijk gaat het een keer fout natuurlijk voor Zwolle. Hij legt hem breed. Hij legt hem op hupperts. Maar dat doet wat onzorgvuldig. Veel te hard. En een paar meter voor de uh, rechter middenvelder van Rode SC. Die daar niet op kan reageren. Zo, daarvoor ging de bal simpelweg te hard. Daar was weer zo'n mogelijkheid. En dan heel, heel slordig uitgespeeld. Het is typisch voor de wedstrijd. Roda Zwolle 0-0. Het is een beetje voetbal. En er kan nog van alles gebeuren. Uh, kijk maar naar die wedstrijd tussen de Eagles en VV. De Eagles bereikten de laatste 32 van het BQ-toernooi. Dat gebeurde op sensationele wijze, mag je wel zeggen. Tegen VVV was het na 90 minuten 2-2. in de verlenging werd nog vier keer gescoord. 4-4 dus de eindstand. En stafschoppen moesten daarna de beslissing brengen. Daarin was Ahead Eagles de sterkste. Dat zag ook de verslaggever van de Limburgse omroep L1. De bal ligt twee meter voor de doel in. Dan zal hij hier zelf moeten gaan horen op de goede plek zeggen. Nick Marsman stijl al kloor, geconcentreerd in de goal. Dit duidt geen speljes. De loopt niet doet zijn goal weg. Dat is wat dat betreft sportief. Marcel Sijp brengt de VVV weer even langs hier. We zullen het nu weten. De aanloop. Door het ga je het erin of niet? Hij goed, gij. hij wordt gered. VVV is uitgeschakeld. Vlucht eruit. want Sijp mis ook de penalty. viert 4. Supporters stormen in het veld op nee. Gelukkig niet, dat zien er maar een paar. En VVV-druibaaf, oh, oh, oh, wat heeft de Plo gedaan zichzelf te danken? Hadden ze bij de 3,5 uur sprong doorgevoetbald? dan weet ik zeker dat ze in de volgende ronde hadden gezeten. Nu kennen ze zich volledig richten op de competitie. Uitgeschakeld door de loterie penalties. Ja, zo gaat dat bij L1, de Limburgse eh, regionale omroep. Nu aan de lijn de trainer van Goat Eagles, Erik Nacht, want die is wel blij. Goedenavond. Goedenavond. Van harte gefeliciteerd. Uh, uh, een, een kankzienige wedstrijd. Uh, dat geeft extra veel voldoening, kan ik me zo voorstellen. Ja, dat is inderdaad lekker. Zo'n scenario is natuurlijk niet te voorspellen. Al weet je wel dat uh, bekervoetbal altijd onvoorspelbaar is. En dat was vanavond ook zo. Ja, hoe, hoe kon het zo lopen? Want jullie komen met 2-0 e achter uh, in de eerste helft. Bij rust was het uh, 2-0 voor VVV. Ja, wat, wat, wat vertelt dan je spelers? Ja, wat uh, vertel je je spelers? Uh, Kijk, wij kwamen natuurlijk op een ongelofelijke uh, onbenullige en ongelukkige wijze achter. Uh, miscommunicatie, uh, waardoor de organisatie niet goed is en daar sta je veel achter. Maar verder uh, ja, stonden wij uh, defensief vrij goed. Uh, aanvallend uh, en dan vooral opbouwend was het ons heel erg tropperig. We konden bij de vrije man niet vinden, terwijl de ruimte er wel lag. En daar uh, zag je die keren dat we er doorheen speelden, uh, ook de kwetsbaarheden bij VVV. En uh, ja, daar konden we alleen in uh, het eerste uur heel weinig gebruik van maken. Maar dat moest je je spelers dus even vertellen in de rust? Nou, het belangrijkste was uh, de mentale factor. Ja. Dat ze moesten blijven geloven. En uh, wij hebben zo'n ervaring gehad bij Sparta. En ik was heel benieuwd uh, hoe ze uh, ja, naar Sparta of ze daarvan geleerd hadden. En uh, ja, die uh, vraag kunnen we positief beantwoorden. Uh, ze hebben zeker veel kracht getoond vanavond. Ja, dan, uh, dan wordt het uh, uiteindelijk verlengd vanwege de 2-2... Twee minuten voor tijd. Twee minuten voor tijd van de tweede verlenging. De buiten als binnen, zo leek het. Want het werd 4-3 van Go Ahead. Dat dacht, dat dacht jij ook neem ik aan. We gaan door. Nee, dat niet. Ik denk dat de wedstrijd was afgelopen <laughs> is... op het moment dat de scheidsrechter het laatst gefloten heeft. Nou ja, als je twee minuten voor tijd voorkomt, dan moet het toch goed aflopen, zou je zeggen. Nee, zo'n wedstrijd was dat niet. Nee, en, uh, nee dat voel je al. Daar zit je nog niet rustig. En uh, ja, ons hadden er een paar spelers ook helemaal door... En dan weet je, ja, er kan nog van alles gebeuren, dat gebeurde helaas ook. En uh, ja, ook weer een onbenullige fout, en uh, ja, dan moet je penalties gaan nemen. En uh, ja, daar hebben we op getraind. Nou, dat bleek we... wel. Want uh, ja. Go Ahead, we hebben even zitten kijken met z'n allen op de redactie, de strafschoppen werden feilloos binnengeschoten. Ja, onberispelijk. En, uh, en we hebben ons ook heel goed voorbereid op uh, de strafschoppen van VVV. En uh, ja, eentje gaat over en die andere die pakt Nick, en uh, ja, dat is natuurlijk helemaal prima. Dat, dat Nick uiteindelijk de grote help vanavond is. Ja, Dit bewijst dus ook wel dat uh, strafschoppen wel degelijk te trainen zijn? Nee, ja, ik hoor net dat het is een loterij maar dat is natuurlijk de grootste onzin. Dat is geen loterij. Ook strafschoppen nemen is onderdeel van voetballen. En dat is, uh, is trauma en coachbaar. Ja, maar het is natuurlijk wel uh, de, de druk die erop staat. Hè? Dat, daar moet je mee om kunnen gaan. Op, op zo'n moment is het toch anders dan op de, op de training. Nou goed, dat is ook uh, een mentale factor waar deze ploeg uh, vanuit de grote stappen heeft gemaakt. Uh, we zijn de diepe dalen gegaan, hoge pieken. En uh, uiteindelijk uh, was het een hele hoge berg uh, die we beklommen hebben en waar we overheen zijn gegaan. Waar we ook overheen zijn gestapt. En uh, voor deze club en voor dit team is het heel erg groot. En uh, ik denk dat dit uh, heel positief kan werken in het totale teamproces. Ja, en door naar de volgende ronde. Dat is het belangrijkste natuurlijk op dit moment even. Vorig jaar in de derde ronde Feyenoord hè? uitgeschakeld. Nou, Eagles heeft natuurlijk een namens Clubfighter. En uh, de Vettamstraat heeft een namens Russen Ja, en uh, ja, vanavond hebben we denk ik een, een hoofdstuk toegevoegd. En ik denk dat dit in de analen van de club uh, wel blijft staan. Ja, en, uh, en, en lekker gaan kijken naar die andere wedstrijden en de loting afwachten. Uh, uh, hoop je dan op een topclub? Of nog ja, even de... niet? Nou, maar op je op je hop. Hopp, natuurlijk weer op een thuiswedstrijd. En we uh, mochten niet zo zijn. Uh, ja, we willen gewoon zo ver mogelijk komen. We willen gewoon elke wedstrijd winnen. En uh, ja, dit elftal uh, is al een elftal waar het heel moeilijk van te winnen is. Dat uh, bewijzen we continu al, uh, hoe, hoe jong de competitie ook is. En uh, ja, en we gaan wel zien wie er uit de, de koker komt. Maar het zou maar toch leuk is... zijn om PSV bijvoorbeeld te treffen, jouw club. Ja, dat zou een heel mooi aversie zijn. PSG, Vitesse. Nou, maar ik, ik kan ook andere affiches voorstellen die heel erg mooi zijn. En daar uh, hebben we toch geen invloed op. Wij ja. gaan ons richten op het Financentart. En uh, dat, is, uh, dat is het allerbelangrijkste. En die komt al heel erg snel. Eerst even genieten van de overwinning. Dat mag best. Erik de Nacht, dankjewel en een fijne avond. Dat zal wel lukken. Nou, <laughs> Zeker. Goed, dan Scheveningen. Dat plaatst zich als eerste amateurploeg voor de derde ronde van de kvb beker. Op eigen veld werd eerste divisionist FC Os in de verlenging verslagen. Ook verlengen dus. Twee minuten voor het einde maakte Samir El Moussaoui de 2-1. Het duurde even voor de echt feest gevierd werd. Scheveningen trainer Jan John Blok. In eerste instantie uh, was de stemming toch nog wat bedrukt. Omdat na een half uur uh, Nick Brouwer van ons eraf moest met een, uh, een ernstige schouderblessure. Ja, dat is voor hem uh, nu al de derde keer. Die moest met een bankaard eraf. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Ja, die zal ook geopereerd moeten worden, dus dat, ja, dat, dat drukt dan toch een beetje de stemming. Maar toen hij uiteindelijk uh, ook weer terugkwam, Nick, die is nog even in de kleedkamer geweest, ja, toen was de ontlading wel groot. Uh, iedereen is natuurlijk uh, reuze blij. en het is voor Scheveningen ook historisch dat we, dat we in de derde ronde komen. Een echte bekerstunt zou je zeggen, maar nee, de volgende trainer kun je het zo niet noemen. Vandaag denk ik uh, dat de beste ploeg heeft gewonnen. Er was ook niet zoveel op, uh, op af te dingen. Het is vandaag denk ik dat, uh, dat de Leak troeg en een topklasser uh, minimaal gelijkwaardig waren. FC Den Bosch ontsnapt vandaag aan uitschakeling. Bij topklasser AFC werd, uh, had de eerste divisionist wel een verlenging nodig om de derde ronde te halen. Jelle de Bok hij maakte uiteindelijk het beslissende doelpunt. De 1-0 voor Den Bosch. Nog meer uitslagen. Sparta Rotterdam wist het duel met AGO Apeldoorn op het nippertje te beslissen. in de reguliere speeltijd. In de tweede minuut van de blessuretijd. viel de beslissende 3-2. Radio Rijmond deed verslag. Laatste moment van deze wedstrijd. Martinez achter de bal. Komt hij vanaf rechts? Bal wordt aangeraakt. Calabro mist hem. En dan Nijs misschien nog. in het 16 meter gebied. Wint Sparta nog of niet? Bal wordt opnieuw ingebracht door Varela. Bal is los. Van Son. Nieuwe nou. Calabro. Take one. Ja! Die twee Sparta in de aller aller allerlaatste seconde. Ho, ho, ho. Sparta vindt alsnog na 0-2 achterstand. Take one. <tied> Ah, Hoor je dat klubblietje van Sparta. 3-2 werd het dus voor de Spartanen uit Rotterdam. Sparta Nijkerk verloor vandaag op eigen veld van de Graafschap. En Hollandia Fortuna Sittard werd een 1-0 zegen voor Hollandia. Daar is dus ook de amateurs door Fortuna uitgeschakeld. ADO 20, Almere City FC, 4-1... Nog een ploeg uitgeschakeld uit de Jubilair League. Almere City en FC Lisse tegen RKC Waalwijk werd 0-5. RKC dus gemakkelijk door. Er zijn nog een, een paar wedstrijden bezig. ONS Bozo Snake tegen Excelsior, daar staat het 1-1. JVC Kuik Eindhoven 2-2. En VVOG een 0-0, dus volop verlengen nog uh, mogelijk. Die zijn nog bezig, dat kan de strafschoppen worden. We houden u op de hoogte hier op Radio 1. Er was uh, één wedstrijd tussen twee amateurclubs vandaag ook. Staphorst, Mondvoort werd 2-0. Supertramp, it's raining again. Een enerverende bekeravond uh, vanavond. Veel wedstrijden eindigen in verlenging of worden beslist door strafschoppen. Een uh, eneverende wedstrijd bij jou ook, Frank Wielard? of niet zo? Nou, het dreigt op een verlenging af te gaan, maar ik zou de term er bepaald niet op los willen nee, laten. Nee, het is uh, nog een kwartier te gaan. Het is 0-0 en uh, de onkunde druipt er steeds meer vanaf. En dat uh, aan beide kanten overigens. Uh, Neemet, heb ik al een aantal keren genoemd als een enorme kansenmisser. Hij heeft het zojuist geprobeerd om uh, een beetje via acteren nog een penalty te krijgen. Dat lukte hem ook niet. Benson miste er nog een enorme kans, misschien nu ook. Een kans voor Mokhtar die de bal plaatst. Hij plaatst steeds al zijn schoten. Het ziet er allemaal keurig netjes uit. Wat Mokhtar doet bij Zwolle vanaf die linkerkant. Maar keurig netjes is allemaal niet goed genoeg. Want het is niet hard. Het is niet goed genoeg geplaatst. En kortom, Courto komt helemaal niet in de problemen. Als Mokhtar een bal richting zijn doel schiet. En ook niet trouwens als Mokhtar aangeeft aan Benson. En die vervolgens vrij voor Kurto opduikt. Ook Benson heeft een 100% kans al in de tweede helft. Om zeep geholpen. En uh, het is dus eigenlijk wachten, omdat het niveau van de wedstrijd ook niet al te hoog is, tot iemand echt een ongelooflijke domme fout maakt. En misschien dat dan iemand uh, gaat profiteren. Hupperts nu met uh, een poging om via rechts uh, door te breken. Neem het aanspelen op de rand van het strafschopgebied. Die krijgt de bal niet onder controle, maakt vervolgens ook nog eens een overtreding op Latjeman. En dan kan Zwolle weer van uh, de eigen helft afkomen. In ieder geval een vrije trap nemen. Maar het uh, tempo is er ook volledig uit. Iedere keer als uh, Kevin Blom fluit, dan uh, is er, lijkt het net alsof iedereen denkt... nou ja, laten we maar rustig aandoen. Het wordt vanzelf wel uh, uh, 12 uur. En dan zijn we wel ongeveer een keer klaar. Dat zou inderdaad wel kunnen kloppen als het zo uh, blijft zoals het nu gaat. Zwolle achterin de bal even rondspelen via Van Hintum. Even breed naar Aafjes. Degene die uh, Nehmet neergelegd zou hebben. Althans, dat wilde de Hongaar doen geloven. Maar dat was... Uh, Nauwelijks contact. Ik geloof dat uh, Aafjes heel even aan het shirtje zat van uh, Nemet En Nemet dacht gelijk, nou daar gaan we met z'n allen. Maar de scheidsrechter strapte er op dat moment dus niet in. Aafjes, uh, die nu even de middellijn oversteekt. En dan uh, de bal uh, breed legt naar Van Polen. Van Polen die uh, aan zijkant zoekt naar uh, aansluiting met uh, de spits. Maar die is er niet uiteindelijk. Daar zit Kadar ingevallen uh, in deze wedstrijd voor Biemans. Uh, goed tussen. Hij speelt nu dus weer naast Wielaert. Een duo dat uh, twee weken geleden, wat zeg ik, drie weken geleden nog uh, uh, verketterd werd door de coach. En uh, ook nog eens gewisseld werd toen ze tegen AZ speelden. En uh, daar weggespeeld werden in de eerste helft. Nu staan ze er weer en hebben ze eigenlijk nauwelijks nog problemen gehad tegen Zwolle. Behouden ze dan het ene momentje van Benson. Zwolle nu weer achterin de bal rondspelen. Asciente. bal breed. Even naar Van Hintem. Die moet daar nog een sprint inzetten om die bal via de borst nog binnen te houden. Dat lukt hem uiteindelijk. En dan is er niemand aan speelbaar. Niemand die aansluit. Niemand die echt de bal wil hebben. Dus we moeten de bal terug naar uh, Van Polen aan die kant. En dan, uh, nee, Ascente is dat. Maar dat maakt eigenlijk ook niet uit wie het allemaal is. Windjes krijgt aan de bal, dat is de keeper. Dan weet u ongeveer waar we terecht zijn gekomen met Zwolle. Dat vooral op balbezit speelt, nauwelijks kansen creëert. En als het al kansen krijgt, zijn het hele grote. En dan maken ze het niet. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Rode JC. Het is niet best en er wordt ook niet gescoord. Nog tien minuten te gaan. En toch kan het dus nog een enerverende wedstrijd worden. Het is beker voetbal, het moet worden beslist vandaag. Dan naar morgen. Want morgen in de tweede ronde van het bekertoernooi... staat er meteen een echte kraker op het programma FC Utrecht tegen Ajax. Zeker in Utrecht leven ze daar naartoe. Immers, Ajax is de grote rivaal. Een reportage van Etting Cornelissen. De entree van stadion Galgwaard die straalt 1-0 bekersfeer uit. Aan de muren de foto's die herinneren aan de tijden van Weleer. De beker van 85. Balloon. Ja. Daar zit dus de beloning. 1-0 en de beker. ...van 2003 en 2004. Een schot van Van den Berg en een goal van Van den Berg. We zien trainer Fouke Boy met de beker in de handen. We zien de rondvaart door de Utrechtse gracht. Even een trappetje op. En dan staan we aan de rand van het veld... Daar waar de volgende bekerwedstrijd wordt gehouden in de tweede ronde, maar dan ook meteen een tegenstander van naam, Ajax. Utrecht-Ajax, als altijd beladen. Er wordt gewerkt in de Galgenwaard. Eh, op initiatief van de supportersvereniging, hè. Wat, wat gaat hier allemaal gebeuren? Uh, rondom het hele veld zijn ze bezig om een geluidsinstallatie te plaatsen. Waar uh, aankomende woensdag een DJ uit de stal van Amir van Buren zijn muziek ten gehoren gaat brengen. Ook een hoop vuurwerk. Dat hoop ik niet alleen op het dak, maar ook op het veld. En dat zal de positief ten goede, de, de sfeer ten goede doen. Op de tribune met dus een soort van pre-show wordt ja. het dan. Klopt. Dus, uh, op de Europese velden is het nog nooit vertoond wat wij gaan laten zien aankomende week. En daarom, uh, iedereen die, uh, die aanwezig is, hoop ik ook dat ze op tijd aanwezig zijn. Zodat iedereen kan meegenieten van hetgene wat er gaat gebeuren. Dat geeft wel een beetje aan hoe bijzonder die wedstrijd is hè, voor de supporters. Ajax en Utrecht, dat zijn de twee rivalen. Dat klopt, ja. Het blijft altijd een speciale wedstrijd. Utrecht Ajax blijft altijd een speciale wedstrijd. En uh, ja, je zou zeggen een bijzondere wedstrijd. Bijvoorbeeld voor de assistent-trainer van de FC Utrecht, Robby Alvle. Want die speelde ooit in het rood en wit van Amsterdam. En Alvle maakt het dan af voor 0-3. Het is een prima goal bovendien. Ik heb bij Ajax een uh, uh, weliswaar tekort, maar een hele mooie tijd gehad. Uh. Zo'n club waar je dus prijzen mee kan winnen. Daar doe je het voor als voetballer. Dus uh, ja, ik vind het alleen maar leuk. Maar uh, dat heb ik ook als PSV komt, als Feyenoord komt, Twente, AZ. Weet je. Dat zijn de mooie wedstrijden voor ons en voor de supporters. Dus uh, daar doen we het met z'n allen voor. Ik hoop dat het uh, lekker vol komt te zitten. En ja, nogmaals, een mooie avond. Ik hoop op een echte bekeravond. Dat zou leuk zijn. En in de selectie van de FC Utrecht, nog zo'n man met een Ajax verleden. Van de vaart op van der Zun. Van der Zun, Mooie beweging! Wat dat het bij jou nog meemaakt, dat die wedstrijd extra bijzonder? Nee, voor mij. Ik heb, de, ik heb natuurlijk behoorlijk wat clubs gehad in mijn carrière. Maar het is wel zo'n beetje waar het begon, hè? Ja, het is natuurlijk. Ik heb in, het, uh, ik heb in de jeugd gespeeld. Ik heb daar ook in de tweede en de eerste gespeeld. Dus okay. ik heb er al wat jaren gehad, ja. ja. Je merkt aan alles dat de rivaliteit en, en de beladenheid van die wedstrijd hier enorm is, hè? Ja, bij supporters merk je het. Die zijn er natuurlijk al tijden mee bezig. Alleen voor ons is het natuurlijk zaak om rustig onder te blijven. En, uh, ik bedoel, uh, elke wedstrijd is er één. Het is niet zo dat, het, uh, dat, dat omdat het Ajax is, dat het dan opeens voor ons belangrijker is. Maar uh, weet je, als de stadion vol zit en de supporters gaan naar achter staan. En je weet hoe belangrijk het voor de supporters is, zeker een wedstrijd, uh, zeker de topwedstrijd, maar ook zeker tegen Ajax. Ja, dan wil dat nog wel eens helpen. De Galgenwaardse op Kolke komende woensdag. En daar komt dan ook nog eens bij dat FC Utrecht de laatste jaren het bijzonder goed doet tegen Ajax. De afgelopen twee competities werd er steeds gewonnen. Daar waar het in jouw tijd nog wel anders was, hè Robby, toen jij nog speler was bij FC Utrecht. Het verschil wat mij betreft zit hem niet in de Galgenwaard. Maar dat zit hem vooral in de wedstrijden die we uitspelen. Ik, ik weet wel, toen ik speler was, dat we thuis ook heel vaak wel resultaat konden halen tegen Ajax. Dat gebeurde ook vaak. Alleen uit in de meer waren wij zo verschrikkelijk kansloos altijd. Dan was het echt... Uh, ja, dan was het kastje naar de muur. En, en, en dat kastje kwam eigenlijk steeds verder van de muur af te staan. Uh, dat gevoel kreeg je. Waarin zit het hem? Dat het hem met name die, uh, in die uitwedstrijd toch wel wat veranderd is. is? Is dat mentaal iets? Heb je daar een verklaring voor? Nou, ik, vind dat, ik heb erover nagedacht. Ik vind dat erg moeilijk. Uh, misschien zit het verschil er wel in. dat, dat uh, In die tijd was Ajax ook vaak Europese top... Uh, nu is Ajax uh, Nederlandse top. Hoewel ik, ik heb wel het gevoel dat ze dan met Frank de Boer uh, uh, op zijn manier met een hele vaste lijn wel uh, uh, steeds dichter naartoe komen. Ik hoop ook dat ze dat halen. Maar ja, het is wel gewoon zo in die tijd. Was Ajax gewoon top. Uh, ook in Europa. En dat is nu nog niet. En zo hopen ze in Utrecht op een nieuw succes in het beker-toernooi. En wordt er nog even flink getimmerd in de Galgenwaard. Wat zei je nou? Er gaat ook nog iets met laser en zo gebeuren. Ja, er worden door het hele stadion diverse lezers opgehangen. En uh, dat in, dat in uh, combinatie met rokeffecten, ja, dat, dat geeft echt een topeffect op de tribune. Wordt uh, spoken in uh, de gewaaid Voor het eerst in het jaar echt die spoken, ja. White House, will come, uitgebracht na haar dood in december 2011, om precies te zijn. Uh, u heeft Frank Wielard niet gehoord, dat betekent nog steeds niet gescoord bij de C, Pek Wolle, tweede ronde, KVW-toernooi. Frank Wielard. Drie minuten nog en dan zit de officiële speeltijd erop. Ik denk dat we wel een minuut of vier extra tijd krijgen, niet alleen vanwege de wissels, maar er zijn ook een aantal blessurebehandelingen uh, geweest. En uh, ik zou eigenlijk niet weten hoe uh, deze twee ploegen nog een doelpunt moeten gaan maken in de reguliere speeltijd sowieso. Want uh, het had hier ook 3-3 kunnen zijn, trouwens, qua kansen. Dus het had wel degelijk gekund en dat had misschien dan de perceptie van de wedstrijd een klein beetje veranderd. En Nu denk je alleen maar van hoe is het mogelijk dat ze dat überhaupt niet gelukt is om een uh, doelpunt te maken met al die kansen die we hebben gezien. Moktaart nu voor Zwolle bij uh, de hoekvlag de voet dwars gezet door Montaigne En dan is het uiteindelijk nog de aanvaller van Zwolle die de bal als laatste raakt. Hij is het niet eens met die beslissing van Blom. Maar die krijgt steun van zijn assistent scheidsrechter. En dus gaat Montaigne natuurlijk gewoon zelf die bal ingooien. Doet dat met een hele grote boog in de richting van Donald. Krijgt Nemet de bal op zijn rug. Huppert zit er dan achter. Dus blijft Roda wel in balbezit. Nu Neemet. met een goede steekbal op Huppert. Is die Latschman kwijt. Nee, Latschman nog niet kwijt. Nu is die Latschman wel kwijt. Die gaat er dan voor liggen. Letterlijk voor... Uh, uh... Hupperts om te voorkomen dat Hupperts kan gaan schieten en dat lukt. En het mag, want uh, hij doet niks raars. Latchman, hij legt Hupperts niet neer. Hij zit niet met zijn handen aan de bal. Kortom, uh, een kans verkeken voor Roda door een actie van Latchman Nogal onconventioneel, maar het werkt wel. En uh, opnieuw nu Hupperts aan de rechterkant van het veld. voetbal bal voorgegeven naar Nemen. Dan zou je zeggen, vast niks aan de hand. Hij legt hem nu terug. De beul, uitstekende redding van Windjes. Nou, we weer eens een echte kans gezien voor het eerst sinds... Uh... Een minuutje of tien windjes. Uitstekende redding van de doelman van Zwolle. En nu de uitbraak dan misschien via Benson. Nee, Benson onder de bal door. Moktaar dan. Dan kan die profiteren van de tekorte terugspeelbal van Wielaert. Ja, in eerste instantie wel. Maar dan zijn er alweer drie verdedigers van Roda terug. Goed schot van Mokhtar, Nu weer goed geplaatst. Nu wat harder dan alle voorgaande pogingen. Maar toch nog niet hard genoeg om Curto te verrassen. Te weinig in de bovenhoek gekregen. En dus uh, moet Kurto uh, weliswaar een hoekschop toestaan. Maar niet meer dan dat. En zit er toch nog weer wat Fenijn uh, in ieder geval in de staart van deze wedstrijd. Nou laat het een opmaat zijn voor wat er nog gaat komen. Maar ik vrees dat we hier naar de verlenging toe gaan. Want de officiële speeltijd zit er nagenoeg op bij Roda Zwolle 0-0. De verlenging is inmiddels afgelopen bij VVOG tegen Emmen. Daar komt het aan op stafschoppen. Want het bleef ook nog 120 minuten 0-0. En ONS Bozo Sneek tegen Excelsior. Ook daar worden stafschoppen genomen. Staat daar 1 1 na 120 minuten de verlenging leverde wel een winnaar op bij de wedstrijd tussen. En dan moet ik even kijken, Eindhoven. En Eindhoven speelde uit tegen, en die is nu verdwenen, het verdwenen met een uitslagenlijstje tegen Kuik. En het is uiteindelijk 2-4 geworden voor Eindhoven. Eindhoven bekert dus ook door. Dan nu naar Breda. Pardon. De tweede overwinning afgelopen zondag, afgelopen zondag moet ik zeggen, op AZ was voor NAC Breda de kers op de verjaardagstaart. De Brabantse club viert deze maand haar 100-jarig bestaan en dat wordt gevierd met diverse activiteiten. Zoals een reunie van oudspelers, natuurlijk zou je zeggen, en werd er een boek uitgegeven over de jaren. Rob Fleur duikt in de geschiedenis van NAC met twee iconen uit het verleden, Bertus Kuaars en Jacques Vissers. Al deze mensen lopen niet hard om een gestrande automobilist te helpen... maar om zich van een goede plaats te verzekeren in het stadion De Vliert in Sertogenbos... dat met auto's en treinen 25.000 mensen uit Limburg en Brabant zag arriveren. Ze willen er allemaal bij zijn als de Bredaanse voetbalclub NAC aantreedt... tegen de Rapid-Juliana combinatie uit Heerlen. Als iemand veel weet van de geschiedenis van NAC... is het wel oudspits, spits oud-bestuurder Vissers. Ja, ik weet er nog eh, inderdaad wel wat van... Ik ben natuurlijk in het eind 40 jaar lid van NAC geworden. Ik ben het nog steeds. En ik ben altijd bij die jeugd begonnen. En daarna heb ik het eerste helft al mogen behalen. Maar NAC zit in het bloed. Dat gaat er nooit meer uit. Wat is een avondje, NAC? Dat er een eerste, een tweede en een derde helft is. Als je me goed begrijpt. van 100 jaar Nak moet Bertus Skua's voorkomen, want nog altijd legendarisch. Ja, ik weet niet waar je onder legendarisch verstaat, maar in Breda denk natuurlijk aan dat waar je de KNVB weekreugel. Ja, tegen? Tegen NEC, ja, moet je, je zeggen. Je ja, mag ja. geen nek zeggen, maar nee. NEC. Ja. NEC dat, paarden wijze, in de competitie tweemaal van NEC gewonnen heeft. Wieg, als komt. Yes. Dat is nog één van de hoogtepunten in de geschiedenis... plus het kampioenschap 1921. 21, dat klopt. Maar ah, we hebben wel meer hoogtepunten gehad. We hebben, we hebben ook in... Uh, in uh, althans ikzelf dan... in 67 in de finale gespeeld. In 73, dat we die beker hebben gewonnen. In 1974 hebben we die finale gespeeld tegen PSV. Die verloren we toen op het nippertje met 6-0. Dus uh, wat dat betreft... hebben we best wel leuke wedstrijden bij, met NAC meegemaakt. Staan klaar. Trouwens, trouwens Een fout in die defensie, zeg. Wat mij enorm bijgebleven is, is natuurlijk dat we twee keer met NAC internationaal hebben gespeeld. En toen stond je nog niet zo stil. Of toen stond eigenlijk niemand nog zo stil bij Europees voetbal. Want wij speelden op Malta en wij speelden bij Cardiff met Toshek. En wij hebben later, in 1973, hebben we tegen Maagdenburg gespeeld. wat toen de Europa Cup won. Dus wat dat betreft hebben we best wel leuke prestaties geleverd. Het stadion heet het Radverlegstadion. De man is in 1960 overleden, ja. maar wordt nog altijd gekoesterd. Dat is, die man moet ongelooflijk belangrijk zijn geweest. Hoe kan dat? Maar dat is nou die volksclub die wij hebben. Met al die mensen en al die supporters die er zijn. Radverleg was een hele rustige man. Maar kwam bij hem aan tafel en hebt maar het over het voetballen. Met iedereen kon hij dat. Dan leefde hij. Met andere dingen moest je bij Rad niet zoveel aankomen. Maar voetballen kon hij de hele dag over lullen. Je hebt er nog meegemaakt, hè? Ja, heel even. Tot mijn spijt, Ja, Ik had natuurlijk altijd wel eens, toen eh, een jaar daarvoor reserve bij het eerste helftal geweest. Ik kan me dan ook nog zo heel goed herinneren dat ik mijn eerste wedstrijd speelde bij Seterdi Anak. En die wonnen we met 1-0. En Rad die zei nooit wat, maar er was altijd wel een bestuurslid die dan zei... Ik heb het even aan meneer Verleg gevraagd. Je uh, hebt een goede eerste indruk gemaakt, zei ze dan. Brusselers, helemaal vrije slammers in het centrum. En Van Hooydonk heeft ook aardig wat ruimte. En dan is het 0-1, NAC. Breda viert feest. De spelers van de voetbalclub NAC zijn vanavond in het bijzijn van 14.000 fans gehuldigd. Vanwege de promotie naar de eredivisie. Wat is NAC voor een club? Uh, NAC is een, een, een, een club die, als je de foto's van vroeger bekijkt, uh, bestond toch, maar misschien geldt dat voor meer uh, ploegen, uit louter uh, jongens uit Breda of uit de omgeving. En ik denk dat daarom NAC zo'n leuke ploeg is. Als je bij NAC bent opgegroeid, blijf je dan bij NAC? Uh, die kans zit er van 99% in, ja. Want? Ja, gewoon omdat NAC uh, een geweldige club is. Twee spelers van het vroegere NAC. NAC Bertus Kuwaerts en Jacques Vissers. En de spelers van nu spelen morgen in de tweede ronde van de KVB... bekker tegen MVV en dat doen ze... In Maastricht. En uh, daar in de buurt, in Kerkraden, wordt nog steeds gevoetbald. Frank Wielard. Ja, dat is een slecht teken. Dat ja. kan maar ja. één ding betekenen. Een goed teken. Ja, nee, als je Verlengen. zin hebt. Ja, inderdaad. Als je een kaartje hebt gekocht, krijg je in ieder geval waar voor je geld. En dat hebben een kleine 5000 mensen in uh, Kerkraden inderdaad gedaan. Okay. Je krijgt gewoon nog een half uur extra voetbal voorgeschoteld. Want we zijn in de verlenging aangekomen. 0-0 zijn we geëindigd na 90 minuten. En nu uh, Moktar met een, uh, een boogbal. ...naar de linkerkant toe. Alleen bereikt hij geen medespeler. En dan op de counter misschien uh, Hupperts. Als uh, Aafjes zich niet verslikt in die diepe paas... ...dan uh, levert dat uiteindelijk geen gevaar op. Dat klopt. Aafjes neemt ook het zekere voor het onzekere. Uh, schiet die bal over de zijlijn. Zo krijgt Roda de bal dan wel weer terug. Halverwege de helft van uh, FC Zwolle. Maar is de eerste... Of FC Zwolle, Pek Zwolle. Kan er maar niet aan wennen. Dat moet, nog eventjes, uh, moet er nog eventjes inslijten. Pex Pek Zwolle dus. Uh, dat, uh, de nul houdt in... Uh, uh, Kerkraar op zich een wonder, want uh, met name Nemeth heeft een aantal uh, hele grote kansen gehad. En nu uh, Donald aan de linkerkant bij de hoekvlag met twee tegenstanders bij zich. Komt daar dan wel goed uit. Flederes heeft vandaag geen basisplaats gekregen, maar wel ingevallen. Nemeth dan met een schot uit de draai. Het is uh, redelijk dreigend, maar recht op windjes af. En die raapt de bal zonder problemen vanaf de grond. En dus weer een probleem over voor Peck in de beginfase van de eerste verlenging van deze tweede bekerronde wedstrijd tussen Rode JC en Peck Swolle. Het is 0-0. Ondertussen gaan we maar praten over de Bundesliga. Dat werkt een programma af waarbij één wedstrijd er bovenuit steekt... die tussen de kampioen van vorig jaar, Borussia Dortmund... dat op bezoek moest bij de huidige koploper Eindracht frankfurt En die ploeg van uh, Jurgen Klopp had nog iets goed te maken... na het uh, smalijke en toch wel onverwachte verlies afgelopen zaterdag tegen HSV. gaat over praten met Tim de Wit. Tim, uh, Frankfurt is de verrassing van het seizoen. Hè. Kan je zeggen, won vier maal op rij... En dat terwijl de ploeg vorig seizoen nog pas promoveerde naar de eerste Bundesliga. Heeft Frankfurt daar vanavond een uh, mooi vervolg aan kunnen geven? Nou, ze wonnen niet voor de vijfde baan op rij, maar speelden toch heel knap gelijk hoor, met 3-3 tegen Dortmund. Het was een ongelooflijk uh, leuke wedstrijd om naar te kijken. Uh, Dortmund kwam uh, voor rust op 0-2... maar Frankfurt knokte zich in de eerste vijf minuten na rust terug tot 2-2... Toen kwam moet weer op 3-2 en uiteindelijk werd het nog 3-3. Ja, we mogen Frankvoort dus uh, gerust een verrassing uh, van dit seizoen noemen tot nu toe. En, en wat ik vooral zo leuk vind is, ze spelen ongelooflijk aanvallend voetbal, onbevangen voetbal ook. Uh, de trainer, uh, Armin V, die zei voor het seizoen al, we hebben twee doelen, dat is ons handhaven en aanvallend voetbal spelen." Ja, dat betaalt zich tot nu toe uh, heel erg mooi uit. Ja, dat lukt dus uitstekend. Maar, maar, maar hoe komt dat? Hebben ze goed ingekocht? Hebben ze daar ook al veel geld? Hoe zit dat? Nee, helemaal niet. Nee, ze spelen eigenlijk met heel veel spelers... waar ze vorig jaar dus mee promoveerden in de Tweede Bundesliga. Het zijn heel veel spelers die helemaal geen bundesliga ervaring hebben. Dus ja, je zou verwachten, wat je bij veel ploegen ziet die promoveren... dat je, ja, als je je graag wil handhaven, dan, dan richt je je vooral in op de verdediging. Maar tegen Nils waar. Ze komen heel makkelijk tot scoren. spelen met heel veel mensen voor de bal. En ja, tot nu toe is iedereen een beetje verrast in de Bundesliga dat ze het zo goed doen. En wat moeten we dan denken van uh, Dortmund? Nou ja, dat valt me toch wel een beetje tegen. Je zag het eigenlijk vorige week al een beetje tegen Ajax in de Champions League. Toen Dortmund het behoorlijk moeilijk had. Ja. Nou ja, je noemde net al die verliespartijen tegen Haasvouw afgelopen zaterdag. En ook nu weer, dus niet winnen. Nou, wat me vooral opviel was de coach, Jurgen Klopp. Hij is normaal ongelooflijk goed lachs, maar ja, die zag ik vanavond als een idioot tekeer gaan langs de lijn. Hij werd zelfs nog weggestuurd vlak voor het einde. Nou ja, dat is echt wel een teken dat het niet loopt momenteel bij Dortmund. En ja, het allerbelangrijkste, het gat met Bayern München wordt alleen maar groter. En ja, er is nu al zeven punten na vijf wedstrijden. Uh, dat gat wordt, wordt groter en groter, dat betekent dat Bayern vanavond gewonnen heeft? Bayern heeft vanavond gewonnen. Eigenlijk heel eenvoudig. Eh, eng eenvoudig, bijna met 3-0 van Wolfsburg. Eh, Schweinsteiger scoorde en Mandzukic, die vorig jaar nog bij Wolfsburg speelde trouwens. Maakte twee doelpunten. Mm. Nee, uh, Bayern kwam geen moment in de problemen. en nou ja, Even naar Wolfsboek kijken, daar speelt Bas Dost. Uh, stond in de basis, maar ja, ook die heeft duidelijk nog niet zijn draai gevonden, moet ik zeggen. Uh, net als veel spelers daar. Uh, ja, Wolfsboek heeft een trainer in Magad. die noemen ze in Duitsland altijd de koopzieke trainer. Uh, die blijft altijd maar spelers kopen, heeft hij ook deze zomer weer gedaan... Maar ja, dat elftal moet duidelijk aan elkaar wennen. De speler Olic is bijvoorbeeld gekomen van Bayern München. Jago van Atletico Madrid. Echt grote namen. No. Maar een elftal is het nog niet. En ja, door die verliespartij vanavond staan ze tiende. En dat is echt voor een club met zo'n begroting... en met zoveel miljoenen op het veld veel te laag. Krijgt hij die tijd wel, denk je, om er een team van te maken? Nou ja, hij zit er al eventjes hoor. Dus ik denk dat hij die tijd wel krijgt. Eh, eh, nou ja, en vooral Volkswagen zit erachter, eh, Wolfsburg. Dat is mm -hmm. natuurlijk de grote sponsor. En nou ja... Eh, die willen heel graag een succes maken. De ploeg is een aantal jaren geleden kampioen geworden. En willen dat graag nog een keer. Nou ja goed, er moeten natuurlijk wel resultaten geboekt worden. En een tiende plaats is natuurlijk wel echt veel te laag dan. Dan uh, naar Schalke 04. Dat is een ploeg die wij altijd natuurlijk goed in de gaten houden in Nederland. Dat verloor afgelopen weekend nog. En uh, Ibrahim Afalai, de nieuwe speler daar, was boos. Uh, omdat hij een rol als invaller had natuurlijk. Mocht hij vanavond nou wel starten in de basis? Ja, hij stond uh, voor het eerst in de basis uh, okay. vanavond. En ja, Wat je zegt, hij was een beetje aan het morren de afgelopen dagen. Want ja, hij was toch niet als bankzitter van het grote Barcelona naar Duitsland gekomen. Nou, ja, Stevens was gewoon nog niet zo tevreden over hem de eerste weken. Uh, hij viel in de afgelopen weken. Um, af, bijvoorbeeld tegen Bayern München afgelopen zaterdag nog. Maar ja, toen stond Schalke al met 2-0 achter toen hij erin kwam. Dus hij kon dan ook niet meer echt een bepalende rol spelen. Nou, Ook vanavond speelde hij die, die niet echt. Hij werd ook gewisseld in de tweede helft. Maar als we naar de wedstrijd zelf kijken, Schalke heel makkelijk overigens met 3-0 uh, van Mainz. Uh, had er echt geen kind aan Mainz. Het was eigenlijk een hele saaie wedstrijd. Een aantal, uh, ja, uh, Er zat een penalty bij, het eerste doelpunt. Uh, wat wat Schalker scoorde was eigenlijk een makkelijke overwinning. Um, maar goed, Afalai dus uh, voor het eerst in de basis. Daarnaast stond natuurlijk Huntelaar nog. Hij scoorde niet. En uh, wat opviel, hij had zelfs het minste aantal balcontacten van alle shoker spelers vanavond. Ja, ik zag hem nog een kans missen ook echt op de lijn. Echt een bal... Nou ja, een type Huntelaar maakt zo'n bal altijd. Dus ja, ook hij speelde een beetje ongelukkig. Ook hij speelde afgelopen zaterdag tegen Bayern München al ongelukkig. Dus ja, nou ja, ik wil niet zeggen dat hij in een vormcrisis verkeert. Daar lijkt het nog wat vroeg voor. Maar ja, dit zijn toch wel wedstrijden waar je normaal gesproken... een Huntelaar verwacht ja. die gewoon een doelpunt maakt. Uh, vandaag dus niet. Dat kan zo maar weer komen hè. bij hem natuurlijk. Dan is er nog één duel uh, gespeeld. vuurt uh, een Bundesliga-debutant tegen die andere debutant. Fortuna Düsseldorf. Hoe is dat afgelopen? Uh, Fortuna Düsseldorf won met 2-0. Uh, ja, goed, dat was inderdaad een wedstrijd van twee debutanten. Maar op zich ook dat Fortuna Düsseldorf doet het heel aardig. Staan momenteel zelfs vierde op de ranglijst, nog boven Dortmund. Ja, want die hebben ook nog niet verloren in de eerste vijf wedstrijden. Twee keer gewonnen nu, drie keer gelijk. Ja, daarmee kan je concluderen dat met name de debutanten... dus Frankfurt en Düsseldorf ja. de verrassingen van de Bundesliga zijn op dit moment. Oh, Oké, okay. Tim de Wit, dank je wel voor jouw uh, bijdrage. Dan uh, weer naar het uh, diepe zuiden. Rodie Zeepeg, Zwolle om de beker. Frank Wielaert, uh, weer geen doelpunten, wordt het saai ook daar bij jou? Nou ja. ja, het is al een tijdje behoorlijk saai. Behalve dan die uh, absolute slotfase van de officiële speeltijd. Uh, toen waren er ineens weer twee kansen. Maar uh, ook allebei niet benut zoals we al vele kansen onbenut hebben gezien. Tijdens de officiële speeltijd dan toch in ieder geval. We zitten inmiddels in de 98e minuut. Dus uh, halverwege de eerste verlenging ongeveer. En bij Zwolle zijn ze een wissel aan het voorbereiden. Daar gaat uh, Virjon Narsing er zo in komen. Voor nog wat uh, fris bloed in uh, aanvallend opzicht. En nu, uh, tempo is er volledig uit in, uh, in de wedstrijd. En dat helpt ook niet om uh, mensen vrij voor de keeper te krijgen. Een vrije trap. Aschente zomaar ingeleverd bij uh, Kadar, waar Benson dan nog achter staat. Ook niet eens de beweging maakt om voor zijn uh, verdediger te komen. En dus ook niet in balbezit wil komen op het moment dat die vrije trap uh, genomen wordt. Nu is hij wel in balbezit. Tegen Willem Dank misschien wel aan de rechterzijlijn geplakt. Moet hij uh, de beweging gaan maken. En dan wordt hij uh, Reiniers aangespeeld op het punt van uh, het strafschop. Gebied, draait dan naar de hoekvlag toe en daar uh, verliest hij de controle over de bal. Valt hij om en gaat de bal over de achterlijn en kan Zwolle inderdaad gaan wisselen. Narsing die erin uh, gaat komen en hij gaat erin komen voor Reiniers. Hij viel in voor Afdijts op het moment dat hij geblesseerd raakte. De puntspeler bij uh, Zwolle. Reiniers ging aan de rechterkant spelen en nu gaat Narsing het daar uh, van hem overnemen. We zijn halverwege de eerste verlenging bij uh, Roda tegen Zwolle en het is 0-0. U hoort het al eerder in deze uitzending. Eerste divisionist Fortuna Sittard werd uitgeschakeld... door de amateurs van Hollandia. De Limburgse club is al een week volop in het nieuws... omdat Sjeiks uit Qatar interesse zouden hebben in een overname. Routinier Fernando Riksen, hij speelde eerder voor AZ... Glasgow Rangers, en Sint-Petersburg... denkt niet dat die geruchten zijn ploegenoten in de war hebben gebracht. Nou, ik denk niet dat het te maken heeft. Ik, weet, ik, weet, ik denk dat ze daar niet zo mee bezig zijn. Ik denk dat ze meer, uh, meer gedacht hadden vandaag, uh, we lopen wel even over Hollandia heen. En, uh, en zo werkt het niet. Het is geen, uh, geen A-jeugd meer. Het is geen uh, tweede dan tweede, uh, meer. Topklasse is gewoon een goede klasse en dan moet je gewoon geconstateerd tegen voetballen. Dat hebben we gewoon niet gedaan. Nee, maar iedereen zal morgen weer zeggen, het verhaal gaat weer verder. En ja, het gaat maar en over de, de scheids en het zal morgen en overmorgen ja. verder gaan. Moet er geen eind aan komen? Ja, dat is dan moeten we beslissen. Iedereen was aan toe zijn en dan kan iedereen verder wat voor richting dat op is. En uh, ja, goed, als we met die scheids verder gaan, dan gaan we met die scheids verder. En als dat niet zo is, dan gaan we niet zomaar niet... Uh, een grote soop uh, creëren die er nu is. Precies, uh, ja, dus dat is, morgen... is het wel hè? Het is het wel, ja. Het zou een leuk tv-programma kunnen zijn hè. Hm. Ik hoor ook mensen zeggen, ik geloof al jaren niet meer in Sinterklaas. Nee, nee, dat klopt ja, maar goed, misschien uh, een shike uh, een wel. <laughs> morgen weer? Hopen dat we morgen een beetje een beetje een beetje duidelijkheid krijgen, maar, uh, maar goed. Uh, wij nogmaals, we hebben er niet heel veel mee te maken. Maar het zal wel lekker zijn als we weten waar we toe zijn. Ik hoorde jullie teammanager Sjaar Philippe zeggen van... jongens, hou je had je mond erover gehouden. Had gewacht tot er een handtekening is gezet. Want als het nu misgaat, dan zijn we het lachertje van het betaalde voetbal. Ja, ja goed. Uh, ja, bij, nogmaals, wij spelen hebben daar toch niet heel veel uh, mee te maken. Wij zitten meer op het veld. Is dat meer voor, is meer voor de technische mensen. Voor het bestuur, uh, voor de mensen rondom de club. Dus uh, ja, goed, ik heb ook nog geen scheik rond zien lopen. Dus uh, wat dat betreft, uh, als dat uh, wel zou zijn, was je de eerste die het wist. Nou, veel plezier. Ik heb nog geen kamelen gezien, geen, <lacht> geen scheiks. Dus uh, goed, als er zo er, er, er een, een is, dan bel ik je. Oh, dankjewel. <lacht> Fernando Rix lijkt niet echt onder de indruk van, de <coughs> Pardon, van zijn ploeg. Uh, Fortuna zit uit tegen Hollandia. Uh, ook eerste divisionist Excelsior is uitgeschakeld in de beker. Amateurs van Sneek beslissen het duel met Rotterdammers in de strafschoppen serie. En ook bij VVOG Emmen liep het uit op penalties. En Emmen was erin de sterkste. Dan gaan we nu praten over hockey. Want dit seizoen spelen er 44 buitenlanders in de hoofdklasse. En daarbij 12 Nieuw-Zeelanders en 8 Australiërs. Alleen uh, voordaan, debutant in de hoofdklasse, heeft geen buitenlanders ontlopen. Bestuurders zien zich vaak gedwongen versterkingen uit het buitenland te halen... om de play-offs te halen of in ieder geval degradatie te ontlopen. Maar al jaren is er kritiek op het grote aantal buitenlanders in de Nederlandse competitie... want het zou ten koste gaan van de ontwikkeling van Nederlands talent. Ik ga erover praten met de oud-international Rob Rekkers... tegenwoordig uitkomend voor Oranje-Zwart in Eindhoven. Goedenavond, Rob. Je hebt drie jaar geleden zelf onderzocht hè, of de komst van buitenlandse spelers... de kwaliteit van het Nederlandse hockey eh, daardoor omhoog gaat. Welke conclusie kon jij trekken naar het onderzoek? Nou, Wat mijn, mijn onderzoek duidelijk naar voren kwam... is dat er, uh, het verschil in het niveau van de buitenlanders die in Nederland spelen... gewoon erg groot is. Er zijn uh, enkele wereldtoppers die, die absoluut wel bijdragen aan het niveau van een, uh, van een team. Uh, maar er, zijn ook, uh, er is ook een hele grote groep buitenlanders die dat eigenlijk niet doet. En uh, nou ja, dat is een groep waarvan ik... Dat van jongen, ja denk er goed over na voordat je daar veel geld in investeert. En, en kun je dat geld niet van je eigen jeugdopleiding steken? Ja, dat was die, jouw conclusie drie jaar geleden. Dat is jouw ja. conclusie nu nog steeds? Ja, nou, je ziet duidelijk dat er dit jaar weer, uh, weer veel buitenlanders uh, zijn. Het is een uh, na-olympisch jaar. Dat betekent dat de nationale programma's uh, wat rustiger zijn. Um, ja, dan zie je inderdaad weer een vloedgolf van, uh, van 44 buitenlanders naar, de, uh, naar Nederland komen. Ja, en ik denk dat het inderdaad geen, uh, geen goede zaak is. Maar hoe komt dat dan, dat ze toch kiezen voor die buitenlanders? Als jij zegt, de, het niveau is niet eens goed, hoog genoeg. Ik denk dat het voornamelijk dat het korte termijn politiek is en dat veel clubs ook naar elkaar kijken. Als de ene club de vijf buitenlanders haalt, dan denkt de andere club oe, om bij te blijven zullen wij het ook moeten doen. Zowel in de top als onderin. Ik zie tegenwoordig zelfs veel buitenlanders in de overgangsklasse en nog lagere niveaus. Ja, dus ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met kijken naar elkaar en meedoen ja. met de rest. Want Nederland is toch bij uitstek het hockeyland ter wereld. De, de meeste mensen die hockeyen komen uit Nederland. Hoe, da, da, dan kan het toch niet zo zijn dat buitenlanders beter zijn, hè? Nee, nou, dat, dat is een beetje uh, mijn instelling ook. Nederland is al, staat al jaren bekend als beste competitie ter wereld. En dat was het ook al voordat er uh, buitenlanders waren. Dus ik denk zeker niet dat het aan de hockeykwaliteit van de Nederlanders ligt. Uh, maar het zijn de keuzes die de, die de clubs maken. Ja. Uh, het, het hockey wordt steeds professioneler, er gaat steeds meer geld in om. En uh, ja, dat maakt het dus ook mogelijk dat spelers uit het buitenland uh, bij komen kijken. Er is een paar jaar geleden geprobeerd een, een herenakkoord te sluiten... Hè, door het maximum aantal van drie buitenlanders uh, aan te houden door alle clubs. Maar dat is niet gelukt. W waarom? Kan je dat vertellen? Nou, ik moet zeggen dat ik daar niet het heel uitgebreid bij stil heb gestaan. Eén enige ik me daarvan kan herinneren is dat er een club geweest is... die uh, zich daar uiteindelijk niet aan gehouden heeft. Ja. Uh, waardoor de andere clubs gezegd hebben, ja, als zij zich niet aanhouden, hoeven wij ons er ook niet aan uh, te houden. Dus dat was een beetje het einde van het herenakkoord um, ja, Het lastige is gewoon dat het juridisch heel moeilijk uh, dicht te timmeren is. Dus om de, een bepaalde limiet bijvoorbeeld uh, te stellen. Um, ja, dus ik denk dat er heel creatief gezocht moet gaan worden naar uh, mogelijkheden ja. om wel uh, beperkingen op te leggen. Wat zou een mogelijkheid kunnen zijn? Nou, ik, ik weet ook niet, uh, juridisch uh, heb ik daar niet heel veel verstand van, maar ja, ik, de, uiteindelijk, ik denk dat een van de grote problemen uh, op het moment is dat er uh, heel veel geld uitgegeven wordt aan, aan buitenlanders en dat clubs uh, eigenlijk gewoon bij veel spelers ook tegen elkaar op aan het bieden zijn. Um, wat natuurlijk het goed recht van die, uh, van die spelers is, uh, maar ja, het is natuurlijk zonde als Nederlandse clubs uh, ja, ook tegen elkaar op aan het bieden zijn en steeds meer geld eigenlijk het land uit aan het helpen zijn. Ja. Dus ja, als je daar een bepaalde salary cap neer zou zetten, uh, en zou zeggen wat een, een buitenlandse speler minimaal of maximaal uh, mag verdienen... Een salarisplafond. Ja, dan ga je in ieder geval uit de weg helpen dat, we dat clubs tegen elkaar op gaan bieden. Dan weet een buitenlander wat hij krijgt en dan kiest hij bewust voor een bepaalde club. Uh, ja, misschien, misschien dat dat een, ja. een oplossing zou kunnen zijn. Zeg, je speelt bij oranje zwart. Ook uh, twee buitenlanders, in ieder geval twee Pakistani zijn het daar uh, echt de aanwinsten van jullie? Nou, voor zover ik nu heb kunnen zien, uh, zeker wel. Er loopt natuurlijk al uh, vijf Nederlandse internationals, uh, twee ex-internationals, uh, België International rond. Dus de, er staat al heel veel kwaliteit. Um, en ik denk dat deze uh, Pakistanse internationals uh, zeker ook iets, uh, iets toevoegen. Um, ja, en, en uh, het dilemma is natuurlijk voor mij om. Uh, nu te zeggen dat ze uh, dat, dat ook niet hadden moeten doen. Maar okay. ja, dat is een keuze van de club. De club heeft heel duidelijk uitgesproken dat ze het lange termijn uh, met Nederlanders willen doen. En vonden deze kwaliteitsimpuls op dit moment uh, noodzakelijk. Uh, dat is aan de club. Daar uh, heb ik verder geen, uh, geen inbreng in. We zijn benieuwd wat uh, dit seizoen brengt. Ook voor uh, jullie voor Oranje Zwart. Rob Rekkers, dankjewel. Graag gedaan. De laatste minuutjes voor Frank Wilaert. Die kijkt nog steeds naar Rode C tegen PEC Zwolle... in de tweede ronde van het KNVB-Bekentoernooi, Frank. Er is geen ontkomen aan, Jeroen. Nee. Het is nou even wel zo. We gaan beginnen zo aan de tweede verlenging. De eerste verlegging afgelopen 0-0. Ook uh, geen serieuze mogelijkheden gezien. Eigenlijk meer gekeken naar twee ploegen die uh, inmiddels overtuigd uh, van waren... dat wat er ook gebeurde op het veld, dat doelpunt gaat toch niet meer vallen. Dat is een beetje zoals het oog. Dat kan ook mijn perceptie zijn. Hoor. Dat, je gewoon, uh, dat je de ploegen ziet lopen, de een in bal bezit. Ja, ik kan die bal wel voorgeven. Maar hij gaat er toch niet in. en De tegenpartij loopt er ook een beetje bij van... ja. Als hij voorkomt aan hij kopt, dan gaat hij toch over of naast. Dat maakt allemaal niet zo gek veel uit. Dat heeft ook te maken met het gebrek aan tempo in de wedstrijd. Er zitten geen kansen meer in. Alle overtuiging is inmiddels weg. Het lijkt erop dat we er gewoon rechtsteeks op uh, penalties afstevenen. We zullen het gaan beleven in de tweede verlenging. 0-0 nog bij Roda tegen Pek Zwolle. En hoe het afloopt, dat hoort u zometeen na het journaal van 11 uur... in Met de Oog op morgen vanavond gepresenteerd door Mieke van der Wijk. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot een volgende keer. dag.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 Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor. Je kerstgeschenk kies je lekker zelf uit, toch? Tittelingen.nl Combattimento Consort Amsterdam speelt Hendels Concerti Grossi. Nieuw op cd en live vanaf 27 september. Kijk op Combattimento.nl Een echte baas bepaalt zelf uit welke kerstgeschenken zijn medewerkers kiezen.